Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het lukt de Wereldgezondheidsorganisatie al bijna twee weken niet om het noorden van Gaza te bereiken. Op X schrijft de organisatie dat een gepland bezoek aan een ziekenhuis en een medicijnopslag voor de vierde keer is uitgesteld omdat de benodigde veiligheidsgaranties niet konden worden gekregen. Volgens de WHO is het door zware bombardementen, bewegingsbeperkingen en verstoorde communicatie nagenoeg onmogelijk om ziekenhuizen regelmatig te voorzien van medische benodigdheden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bezoekt vandaag de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië nadat hij gisteren in Jordanië en Qatar was. Op een persconferentie in Qatar waarschuwde Blinken dat de oorlog tussen Israël en Hamas snel groter kan worden. Hij zei ook dat het absoluut noodzakelijk is dat Israël burgers in Gaza beter beschermt. Er zijn al veel te veel onschuldige Palestijnen gedood, zei Blinken. De Israëlse premier Netanyahu benadrukte gisteren dat Israël niet van plan is om de strijd tegen Hamas te staken. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan twintig mensen gered uit overstroomde gebieden. De verwachting is dat er vandaag nog meer land onder water komt te staan... aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er gisteren in een dorp in drie uur tijd een hoeveelheid regen die normaal in een hele maand valt. Het leidde tot natte grond en een hoge waterstand in rivieren in Victoria en ook in de noordelijke gelegen staat New South Wales, waar onder meer Sydney ligt. Bij een frontale aanrijding tussen een lijnbus en een auto in het Groningse Onstwedde zijn gisteravond vier gewonden gevallen. Het TV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor. Het weer. Het wordt een vrij zonnige en koude winterdag met temperaturen rond het vriespunt. Door de wind uit het noordoosten is de gevoelstemperatuur een stuk lager, namelijk min 5 tot min 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Mocha Come get a little closer And me now.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 Trips. Take it like 9 out of 10 yeah. Think we gon' find that again Think I gotta buy, out again But I understand, I said I've been Can't forget about that place we went Right if you put that in my head. Do you still pop on, do you dance Do you still drop some? no you can't I got a lot, but I still change Yeah, yeah, yeah Hace tiempo no te veo eh. Look out of me, I'm me, Ik